4 uur. Het NOS-journaal. Lizolat Thomassen. De Russische president Poetin brengt in april een bezoek aan Nederland. De officiële datum is nog niet bekendgemaakt, maar het wordt waarschijnlijk maandag 8 april. Het bezoek is onderdeel van het Nederland-Rusland jaar. Dit jaar worden wederzijds tal van activiteiten georganiseerd: op het gebied van economie, politiek en cultuur. Poetins bezoek komt op een pikant moment. Vorige week pleegde de Russische oppositieactivist Alexander Dolmatov zelfmoord in het detentiecentrum in Rotterdam.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 Denk denkt, nou ik wil niet dit en ik wil niet dat. En eh, ik ga maar eens even kijken. Maar waar ook echt gericht gekeken wordt of je in het onderwijs past. En dan mogen er ook hoge eisen gesteld worden. Het kabinet komt voor de zomer met een uitgebreidere reactie. Bij de organisatie van de Vijf Merentocht in de Kop van Overijssel zijn geen inschattingsfouten gemaakt, zegt burgemeester Marja van der Tas van Steenwijkerland in een reactie op de chaos die vanmorgen ontstond rond de schaadstoertocht. De tocht werd na een paar uur gestaakt omdat het te gevaarlijk werd. De ijs op de route was niet bestand tegen de grote toeloop. Volgens van der Tas hadden de ijsclubs ingeschat... dat er 10.000 tot 12.000 mensen op de toertocht zouden afkomen. Uiteindelijk kwamen er rond de 17.000 mensen opdagen. Anderhalf keer zoveel als werd verwacht. De PvdA is niet van plan samen met de PVV te werken aan een initiatiefwet... om een referendum over uittreding van Nederland uit de EU mogelijk te maken. PVV-leider Wilders riep de PvdA daartoe vanochtend op. Samson zei gisteravond dat hij een referendum in Nederland over Europa wel zou aandurven... maar hij gaat niet in op de oproep van Wilders. Omdat de verkiezingen een veel betere manier zijn om over de toekomst van Europa te praten. En in zijn algemeenheid zijn we niet tegen referenda. We hebben hier een initiatiefwet ingediend met een aantal andere partijen. De PVV was daar nog niet bij... Maar Kennelijk zijn die er ook voor. De Europese verkiezingen zijn volgend jaar. De SP zou een concreet plan voor een referendum over de EU wel steunen. Een vrouw van 59 uit Haarlem moet mogelijk een bedrag van ruim 210.000 euro terugbetalen aan de gemeente. De vrouw ontving sinds 1985 een bijstandsuitkering, maar werkte daarna zwart als kapster. Dat bleek bij een controle aan huis. Ze was volgens de gemeente goed voorbereid op het bezoek, want de klanten zaten verstopt in huis en in de schuur. En ook haar afsprakenagenda was goed verborgen. Sommige klanten had ze al 35 jaar. De gemeente heeft beslag gelegd op haar woning en haar spaarrekening... en heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. Bij opklaringen kan het streng vriezen tot min 10 graden... en er is kans op nevel en mist. Overdag droog en wisselend bewolkt met lichte vorst. Aan de B-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op donderdag staat nog geen 30 kilometer file. De files die opvallen op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. In beide richtingen 3 kilometer bij de Ketelbrug. Dat komt door wegwerkzaamheden. Er is een ongeluk gebeurd op de A27. Utrecht richting Gorkum. Voor Noordeloosstad staat acht kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeerrichting Breda kan beter vanaf knopend Everdingen omrijden... via Knopendel over de A2 en de A15.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 De thuiszorg voor ouderen staat onder druk. De zorgen zijn groot, want wie moet het dan gaan doen? En dan moeten ze het nou afnemen. Het is toch verschrikkelijk. Ook bij de mantelzorgers staat het water tot aan de lippen. De dreigende bezuiniging op de ouderenzorg. Vanavond in Meldpunt bij Max om vijf en half acht, Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Waar wij zometeen gaan beginnen aan ons eigen politieke vraaguurtje. Maar eerst bellen wij met Tom Lansing. Hij is Nederlands ambassadeur in Libië. En wij bellen naar aanleiding van het nieuws zojuist dat er een specifieke dreiging zou zijn in de Libische stad Benghazi. Een dreiging voor westerlingen. En uh, Groot-Brittannië roept al haar burgers op onmiddellijk Benghazi te verlaten. Meneer Lansink, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat weet u van deze specifieke dreiging waar Engeland het over heeft? Zelfs acuut is die dreiging, lezen we hier. Ja, we hebben al een tijdje uh, de, het reisadvies om niet naar Benghazi te gaan. Um, dat hebben we begin deze week ook nog weer even aangescherpt. Dus we hebben alle Nederlanders uh, er nog weer eens op gewezen dat ons advies is om daar niet naartoe te gaan. Uh, we gaan het vandaag ook nog weer even verhelderen. Dus niet alleen zeggen we dat we uh, het, het, het reizen ontraden... maar ook het verblijf in Benghazi mm -hmm. ontraden. Ja, maar heeft u enig idee wat die acute dreiging zou kunnen zijn? Uh, het, heeft, het houdt verband uh, met uh, de situatie in Mali. Vorige week is er dat, uh, dat vervelende incident geweest in Algerije. Um, de gijzeling? En het, ja, de gijzeling. Um, in Benghazi-omgeving zijn groepen actief die zich in ieder geval... Uh, qua ideeën verbonden voelen met de mensen die op dit ogenblik uh, in, uh, in Mali uh, tegen de Fransen vechten en misschien ook wel uh, met de mensen die in Algerije het, uh, de gijzeling hebben uitgevoerd. Mm -hmm. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat zij uit sympathie uh, daarvoor uh, bepaalde acties gaan ondernemen. Hoeveel Nederlanders zijn er op dit moment in Benghazi? Heeft u daar kijk op? Ja, we hebben weet van vier mensen die in Benghazi zijn... die hebben zich bij ons geregistreerd. Maar we weten dat er meer zijn. Uh, we denken dat het uh, misschien wel zes zijn op dit ogenblik. Maar precieze getallen hebben we daar niet op van. Geldt die dreiging ook voor Tripoli? Nee, die, dat geldt alleen voor Benghazi en de omgeving van Benghazi. Ja. Tripoli, uh, ja. Wordt er gespeculeerd over welke groepen achter deze dreiging kunnen zitten... Ja, kunnen zitten, maar zitten. Um, wat, uh, wat men vermoedt is, is dat het om uh, groepen gaat die uh, zeg maar religieus-extremistische uh, opvattingen hebben. Uh, en die ook vinden dat ze daarbij, om die opvattingen te verwerkelijken, geweld mogen gebruiken. Was, ja, wellicht uh, Al-Qaeda in de Maghreb, Noord-Afrika betekent dat dus. Uh, ja, dat is een verzameld term voor allerlei soorten groepen. Er zijn in, in, in, in het oosten van Libië een aantal uh, groepen um, actief die ja, dat gedachtegoed onderschrijven. Ja. Oké, okay, Ton Lansink, ambassadeur van Nederland in Libië. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dan nu, zoals aangekondigd, ons eigen politieke vragenuurtje. Het panel met vandaag Erik Vrij. Hij is parlementair verslaggever bij Els Hartelijk welkom. Paul Jansen is dat ook, maar dan bij de Telegraaf. <laughs> welkom. Goedemiddag. En Kees van der Staaij is er en hij is fractieleider van de SGP. Ook welkom, meneer van der Staaij. Toch eventjes, en ik zal u ook zeggen waarom, wil ik nog even... Uh, hoe vervelend u dat misschien ook vindt, of inmiddels bent We, u het een beetje... goed zo, Even over het vrouwenstandpunt uh, van de SGP. Het feit dat uh, de partij uh, vrouwen niet, niet op de uh, kieslijst uh, toelaat... of niet, uh, mogen zich niet laten verkiezen voor die partij. Daar nou, is van alles over te doen geweest. Het Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd dat moeten jullie echt wel doen. Uh, in een interview in het Nederlands Dagblad in december zei... U. Ik wil de partij, want er is nu discussie aan de gang niet voor de voeten lopen, maar in januari horen jullie meer. En Ger en ik dachten het is heel erg januari, het is al bijna weer voorbij januari. Dus we vragen het toch maar even of u inmiddels misschien uh, iets meer te melden heeft daarover. Zeker, maar het is kennelijk nog niet helemaal opgevallen. We hebben vorige week maandag een persconferentie gehad en ja. daar heb ik een uitvoerig statement gemaakt ja. dat ik me nadrukkelijk achter het standpunt van het partijbestuur opstelt... Dat de Een soort dubbelbesluit. Die zegt van uh, het beginselprogramma daar komen wij niet aan. We vinden het niet geloofwaardig om ineens een discussie te beginnen... op basis van acties van derden die niks met de SGP-grondslag hebben. Maar we willen tegelijkertijd wel een partij zijn... die zich ook voegt naar de bestaande rechtsorde. En of het leuk vindt of niet, die uitspraak van de Hoge Raad... die is wel nu geldende rechtspraak en die is onherroepelijk... En dat betekent dat wij dat artikel van, van het beginselprogramma niet juridische doorwerking mogen geven in onze reglementen. Maar wij doelden eigenlijk op de discussie in de partij. En, uh, ja, maar, dat, zegt, dit, maar dit, is dit is de discussie in de partij. Ja, ja, dit is het sluitstuk document. ook, deze verklaring van het partijbestuur. Dat is het sluitstuk van de di interne discussie. Nou. Eigenlijk het begin van de uh, besluitvorming binnen de SGP. Want het partijbestuur heeft dit standpunt ingenomen. Mm -hmm. En je kan ook zeggen, nou, we wachten wel af wat de staat gaat doen. Mm -hmm. Daar is duidelijk niet voor gekozen. Ze zegt, nee, we vinden dat wij zelf hier ook nu verstandig aan doen om regie op te nemen en te zeggen van wij nemen die uitspraak van de hoge raad serieus dat betekent dat wij ook in ons reglement een bepaling opnemen dat het geslacht van kandidaten niet bepalend mag zijn maar we zijn niet ineens van opvattingen veranderd Jullie laten ook in het reglement staan dat de vrouw toch uiteindelijk niet geroepen is tot het ambt van regering. Nee dat staat niet in het reglement dat staat in het beginse programma dat staat in het ja ja oké ja. Dus dat, dat is de manier um, waar, waarop gezegd is van... hoe doen we nou recht aan de ene kant het feit dat we een beginselpartij zijn... en dat er altijd discussie kan zijn over beginselen. Maar wel vanuit onze eigen grondslag en op ons ja. eigen initiatief binnen de partij. Maar tegelijkertijd dat we wel ja, de rechtsregels serieus nemen die er zijn. Oké. Okay. Ja. Dan gaan we naar een... Uh, of hebben de heren nog iets oh, te op te merken of te vragen? Paul Jansen borrelt er iets? Geloof <lacht> nou ja, ik wel. Je kijkt een beetje streng Thomas. Oh, ja, dat, nou ja, dat, uh, dat hoor ik wel vaker, maar daar moet je niet te <lacht> veel achterzoeken. Nee. Nou ja, ik, ik. Kijk, ik wat mij. Ik krijg altijd een beetje, beetje jeuken van dit soort uh, discussies. Uh, ik gun iedereen zijn opvattingen. Hm. Maar uh, het, het is een beetje merkwaardig om uh, te zeggen... Aan een dat een, als partij... Uh, ja, oké, okay, vrouwen mogen, mogen op de kandidatenlijst staan. En vervolgens in het beginselprogramma uh, wel handhaven... dat het niet de roeping van de vrouw is om in politieke organen te gaan zitten. Hm. Dan krijg je toch het idee dat er een soort... Uh, ja, onuitgesproken uh, pressie wordt uitgevoerd in ieder geval op vrouwen binnen de SGP om uh, vooral hun gemak te houden. Maar um, uh, uh, daar, daar, daar gaat het me eigenlijk ook om. Want wij hebben natuurlijk als buitenstaanders, om het maar zo te zeggen, altijd onze mening klaar. Uh, uh, ook journalisten, commentatoren over wat de SGP uh, moet mm. doen. En er zijn natuurlijk. Uh, uh, onze grondwet is daar heel uh, uitgesproken over. Maar wat ik me altijd afvraag is. En dat weet u het beste. Uh, hoe denken de vrouwen binnen de SGP hier nou eigenlijk over? Hebben die überhaupt de ambitie om, uh, om op, de, op een lijst te gaan staan? Of is dat, ja, Hoe leeft dat überhaupt? Het, het is zo dat juist doordat het acties van derden zijn geweest... dat uh, zeg maar ook uh, Clara Wichman-instituut en anderen zich uh, natuurlijk al jaren... Er achteraan zitten, er moet en er zal ruimte komen... voor vrouwen binnen de SGP om ook politieke ambten, eh, invulling te geven. Daardoor zie je dat er juist heel erg een reactie is gekomen... ook van veel vrouwen vanuit onze sgp achterman Die zeggen, ja, wij voelen ons eigenlijk een beetje gekleineerd... door dit soort acties, alsof wij niet um, uh, onze eigen boontjes kunnen doppen. Niet van mans genoeg zijn om man dit zelf af te dwingen. Want jullie zijn zo zielig, jullie kunnen dat helemaal. Terwijl er gewoon ook er is een mogelijkheid voor vrouwen om ook lid te worden. En voor heel veel uh, vrouwen geldt dat zij dat standpunt van de SGP... Daar ook gewoon in delen, maar dat is toch en... gek. Want, u, u, u, uh, wat u zegt eigen boontjes doppen. Maar um, als, als vrouwen dat in de SGP dat wel zouden kunnen doen, dan heeft u die, die beperkende maatregelen toch helemaal niet nodig. In het beginsel programma, want dat spreekt dan spreekt het dermate voor zich. Dat, dat er helemaal geen uh, slot op de deur hoeft voor die vrouwen, zou ik dan willen zeggen. Als het zo allemaal zo vanzelfsprekend is. Dus er zit een tegenstelling in de benadering van de SGP over hoe vrouwen uh, hun rol is. Dat ik denk, van als, het, als, het, als de Bijbel voor u het hoogste is uh, en leidend is, nog boven de grondwet... dan hoeft hij toch helemaal geen, in een beginselprogramma dit, dit soort zaken toch helemaal niet meer op te nemen. Maar het is niet zomaar als een slot opgenomen wat uh, suggereert. Het, het is een bepaling die in 1918, mm -hmm. uh, toen juist die discussie heel erg speelde van waar staat nou zo'n nieuwe partij als de SGP voor? Mm -hmm. En dat was zeg maar de achtergrond en de reden waarom dat er toen in het beginsprogramma is opgenomen. Hm. Maar het punt, denk ik, wat hier ook heel belangrijk is... voor hoe gaan we met politieke partijen om in ons land? Ja. En ik merkte dat er toch wel best heel veel kritiek ook is... en bezorgdheid over de lijn van de Hoge Raad en het Europese Hof hierin. Van ja pas wel op met maatregelen die politieke partijen... ook in hun verenigingsvrijheid raken. Ja. He, want een jaar of tien geleden zei je staatssecretaris van D66-huizen nog... maatregelen tegen politieke partijen... die horen thuis in totalitaire regimes. Ja. Hm. Ja, ik snap heel, ik en, heel ik goed Ik ben wel dan... bezorgd over die ontwikkeling, ja. dat je zegt van ja... Uh, uh, we gaan wel steeds verder om te zeggen: de ja, meerderheid vindt het verzoening. Nou ja, dat, dat is het probleem van waar rechten botsen. Hè? Nou ja, nou, ja, maar ik snap heel goed dat, dat de, de partijen in de contramine gaan. Dat, dat, dat, dat vrouwen, die je ziet bijvoorbeeld uit, uit moslimhoek, dat steeds meer uh, zelfbewuste jonge moslimvrouwen juist een hoofddoek gaan dragen, omdat ze die discussie zo, zo uh, beu zijn dat ze in, in een hoek worden gedreven. Maar ik vraag me bij de SGP dan wel af: en jullie roepen dat wel over jezelf af en maken het juist voor tegenstanders makkelijk door dit soort uh, stellingen te betrekken. Maar goed, ik, ik denk juist ik dat er nog welk, nu een extra gevaar ontstaat, even als ik redeneer vanuit de SGP, want ik heb die tegenstanders onder, van uw partij, onder andere het Klare wiegman Instituut, die zien nu een kans schoon om in ieder geval te proberen misschien wel om via, via leden van uw partij, om mensen op de kandidatenlijst te manoeuvreren. En dat mag dan niet van het beginselprogramma. En voordat u het weet, heeft u weer een interne discussie op een ongelukkig moment. Heel kort, meneer Van der Staaij. Hoe dan ook, de uitspraak van de Hoge Raad, die staat er. Daar kunnen we niet omheen. Ja. Die moeten we serieus nemen. En tegelijkertijd geldt dat, denk ik, het meest bepalende is... hoe de inhoudelijke opvattingen binnen de SGP zich over ontwikkelen. Mm. En ik zou zeggen, zo hoort het ook. Laten we gewoon kijken hoe, de, hoe het in de praktijk een en ander gaat uitwerken de komende jaren. Laten we het gaan hebben over de, de wijze van uh, oppositievoeren. Erik Vrijzees geeft er een stuk over in Elsevier. Het kabinet Rutte Deze gaat week... een groot aantal uh, impopulaire maatregelen nemen. 115 bezuinigingsvoorstellen moeten in een hoog tempo... door de, eerste, door de Tweede en Eerste Kamer voor november. Dit jaar, uh, dat lijkt me eigenlijk uh, tamelijk om, om onmogelijk. Um, om te beginnen, Kees van der Staaij, gaat het kabinet al halen? Ik Gewoon praktisch in tijd. Heel ingewikkeld, omdat voor die tijd ze zullen best een eind komen. Maar ik denk dat het een hele klus zal worden om inderdaad uh, binnen die tijd dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik moet het nog ja. zien. Hm. Ja. Eric wel laten we het over de oppositie hebben, want dit zijn 115. Uh, mogelijkheden voor de oppositie om te scoren? Nou ja, de, de, de laatste zin eigenlijk van het regeerakkoord is, is voor de oppositie de, de leukste. Want daar staat namelijk dat binnen een jaar die 115 uh, maatregelen... Uit, het, uh, uit hetzelfde regeringsprogramma moeten worden gerealiseerd in de Eerste en Tweede Kamer. Ja. Nou denk ik dat ze dat niet halen, maar ze zullen wel een enorme poging doen. Maar ja. het, het uh, dan lopen ze, als ze het niet halen, dan lopen ze wel achter op de, ik zal maar zeggen, de financiële doelstellingen. Het tijdpad waarbinnen ze het, het tekort van de overheid moeten terugdringen. Hmm. Het, uh, Gertog, toch, telefoon aan. De gasten hebben het gelukkig allemaal keurig uitgedaan, maar wij zelf goed. En het lastige is, kijk, in de Tweede Kamer kan de, kunnen VVD en PvdA natuurlijk alles doordrukken. Dat ja. hebben ze een comfortabele meerderheid. Maar in de Eerste Kamer niet. Dus ze zullen altijd, tenminste, één, liefst twee, uh, oppositie fracties al in de Tweede Kamer aan zich moeten binden. Want anders krijg je de rare figuur dat een partij in de Tweede Kamer tegen is... en de Eerste Kamer voor. En, en dat werkt natuurlijk ook niet. Dus dat, Daarom maakt, wordt het een lastig parlementaire jaar. En wordt het ik ik voorzie de... dus een heleboel parlementaire veldslagen. Dan wordt het dus een ja. feest voor de oppositie. En kan je spreken over, een, wat dat betreft, een gelijk optrekkende oppositie? Ik zie wel verschillen, maar ik zie ook dat ze onderling heel goed met elkaar samenwerken. En ze zetten Allemaal? Open... Ook, de, ook de SGP van de... meneer Van der Staaij? Nou ja, er zijn toch... vers verschillen. Maar het, het gaat, met alle respect voor de, voor de heer uh, Van der Staaij van de SGP... maar dat is een kleine fractie. Het gaat natuurlijk Democratie is toch aantallen maken. En uh, in de Eerste Kamer is de SGP niet genoeg... om een meerderheid te bereiken. Ze moeten CDA, uh, CDA of... Pvv dat kan ook bijvoorbeeld in, in met het wetsontwerp over uh, het verbod op illegaliteit voor vreemdelingen mm. of uh, een combinatie van D66 GroenLinks en de SGP. Rut is flexibel genoeg om zoveel mogelijk bij elkaar te scharrelen ja, natuurlijk. Aljanse zie jij in, een, in de loop van de maanden, de komende maanden, een eenheidsfond opdoemen? Nou, ik zit het met stijgende verbazing van mijn geachte collega aan te horen. Want ik ben het volstrekt niet met het eens. Ik zie geen enkel uh, overleg. Ik zie ook een, uh, een oppositie die als loszand aan elkaar uh, hangt. En die ook vooral uh, er niet in slaagt om uh, juist te vroeten... in de tegenstellingen die deze coalitie toch uh, al van nature heeft. Hè? Ga er maar eens ja. aan staan. Kijk maar eens even nog naar de verkiezingsprogramma uh -huh. PvdA en VVD. Ze zijn het bijna eigenlijk op alles oneens. Je ziet ook de, uh, bijna wekelijks dat in de media verhalen verschijnen... waarin of een PvdA-Kamerlid een stelling uh, neemt tegen... Een, die ingaat tegen wat een VVD'er uh, uit, uit het kabinet wil of vice versa. Nou, dat, dat biedt heel veel kansen voor de oppositie... Ja. om daarin te gaan lopen, vroeten en om ook... Uh, concessies in de wacht te slepen. Maar er is geen enkel sprake van een front op een paar incidenten na. En in de Senaat, want daar moet het echte spel gespeeld worden... want in de Tweede Kamer inderdaad he, hebben PvdA en VVD nog een meerderheid. In de Senaat is er ook uh, geen grootse afstemming... en gaat iedereen toch een beetje zijn ja. eigen weg. Maar ik denk dat er nou, toch wel meer, uh, meer samenwerking wel is... en dat de beste partijen ook in de gaten hebben... wat voor de Eerste Kamer ook van belang kan zijn. Want... Als er meerdere routes zijn, en die zijn er voor het kabinet in de Eerste Kamer... dan is iedereen zich ook bewust dat je tegenover elkaar uitgespeeld kan worden. Ja. Want als je het met de ene niet lukt, dan kan je met de andere mm -hmm. gaan. Dus je hebt er ook van belang bij om bijvoorbeeld een CDA en een D66... om echt wel even met elkaar te bellen. Van, uh, hebben we nog gemeenschappelijke punten Van als wij die sterk tegenover het kabinet neerzetten... Uh, dat ze daar eigenlijk niet omheen kunnen. Maar is dat, dat En er is daarnaast nog ook, ja. zie ik... op bepaalde onderwerpen... daar is ook een, een, een poging om oppositie breed. Eigenlijk alle partijen hetzelfde te laten zeggen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Het gaat meer dan alleen om de aantallen. Het zal ook afbreuk doen aan het gezag... van bepaalde plannen van het kabinet... als alle oppositiepartijen op een gegeven moment ergens tegen zijn. Dus het is altijd ook voor de regering fijn... als het niet alleen PvdA en VVD zijn... Hmm. maar daarnaast ook nog een aantal andere partijen zijn. Maar die, die steunen. Dus maar dat die is ook weer een, een stimulans om ja. maar die met meer partijen van rekening te Diederik Samson... fractieleider van de Partij van de Arbeid... in een groot interview rond de feestdagen... die zei van als je ziet hoe moeizaam dit eerste probleem is opgelost... rond die inkomensafhankelijke zorgpremie... Eh, wat nu naar de belastingen gaat... en, en als je dan nou ziet wat er allemaal aan zit te komen... en toen zei hij zoiets van in mijn eigen woorden van uh, ik, we kunnen onze borst nat maken. Dat is toch ook niet erg bemoedigend om. In uw... Nee, maar laten we wel even daar, als ik even mag inbreken, dat de grootste commotie of de grootste tegenwind die deze coalitie tot nu toe heeft gehad. Het uh, gaat inderdaad over wat je net zegt, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, dat gevecht is met name in de media gevoerd en niet door de oppositie in de Tweede Kamer. De ja. oppositie in nou, de, in oh, de Tweede ik... Kamer maakt zich Eerlijk? toch vooral druk ja. over zaken ja. als, als verdaas. Het, het is onder druk van de media geweest dat, die, uh, dat de, het kabinet moest terugkomen op de zorgplannen. Ja. En dat tekent toch wel een beetje uh, het gebrek van Deels. deze oppositie ja. om hier... Mag je nou je ja. zin nog afmaken om... Ja, dat uh, ik kijk me zo uh, bestraffend aan. Uh, om, ja, maar om jouw hier, zin stopt nooit. Om, om hier een vuist te maken. Jij ja, ik ja. ja, maar, te lang in de Haagse politiek rond. Ja, maar Paul, je geeft juist het, het perfecte voorbeeld... van hoe die uh, oppositie uh, schouder en schouder ging optrekken... tegen die zorgpremies. Kijk, want natuurlijk, dat was... En, en zo hoort oppositie ook te voeren. Als je alleen maar hier in de achterkamertjes blijft zitten uh, mekkeren... Dan, dan, dan werkt het niet. Je moet natuurlijk ook via de media dat doen. En wat deden ze? En ik zag daar duidelijk toch een gemeenschap, gemeenschappelijk offensief. Ze spraken onderling af dat Wilders uh, de kar zou trekken... waar het ging om... Nee, Erik, dat was, om, dat was nou dat het het media de media het voertje hadden, hadden opgestookt. Ja, oké. Okay, ja, ja, het, het ging dat Wilders is een de verschil. kar trekken en de... Ja. de de cijfertjes, dat was op een gegeven moment wezenlijk... de cijfertjes van die koopkrachtgevolgen uh, mm. lospeuteren bij, bij ja. Rutte. Dat deden ze in de Kamer van Roemer, zodat daar de beelden werden gemaakt. Ja, dat weten we allemaal, met, Erik. Met maar je moet even, je moet even voor jezelf nagaan... wat was het moment dat de oppositie de koppen bij elkaar stak? Was dat voor of nadat er in de media allerlei ja. verhalen waren verschenen... over de dramatische gevolgen voor de koopkracht? Ik ja. weet hoe het zit. Het was nadat Kijk, het in de media was verschenen. En dat is bepaald. Nou, Kees van der Van der Stij, eigenlijk wordt hier het probleem nog veel erger geschetst. Hè? Want uh, de, de, de, wat Paul heeft natuurlijk gelijk dat, de, dat het helemaal niets met de oppositie te maken had. Het eerste grote struikenblok, maar onderling. Dus normaal heb je als kabinet last van de oppositie, daar heb je conflicten mee. Maar ze hebben ook heel veel conflicten zelf. En ze hebben de oppositie helemaal niet nodig voor conflicten. Dus dat schetst nog een zwarter scenario voor dit kabinet dan het al leek. Nou ja, het gevaar kan zijn, als partijen een eind uit elkaar staan... Dat hebben we eigenlijk ook meegemaakt in het Tweede Paarse kabinet. Rond de Vreemdelingenwet bijvoorbeeld. Dat ja. PvdA, VVD, D66 toen het heel moeilijk met elkaar eens werden. En dat ze toen eigenlijk zeiden, uh, na heel lang vergadering... ja, dit is het. En we staan eigenlijk niet meer open voor nog uh, opmerkingen... vanuit de kant van de Kamer. Dus dat het een heel klef gebeuren wordt... wat helemaal uitonderhandeld is. Ja. En daarom ben ik wel blij dat er juist in de Eerste Kamer... geen vanzelfsprekende meerderheid is ja. voor het kabinet. Dat bewaart... Uh, voor arrogantie van de macht. Nou, het gaat in ieder geval spannend worden. Het komend probleem, een mogelijk komend probleem. wat eraan zit te komen. dat is uh, het gedoe rond de Vira, die hoge snelheidstrein. Uh, enorme problemen, we weten het allemaal. Het gaat om die lijn tussen Amsterdam en Brussel. Uh, niks werkt, technisch niet, uh, organisatorisch niet, vertragingen. Hoewel ik vanmorgen nog. om een uur of half tien. een vira, de A12 zag. Dat uh, is een fantoom-Vira, hè? Een fantoom-Vira. Dat is de oude Vira. Uh, maar, het maar, is ook in ieder geval, maar nu is het gewoon bij Den Haag, bij de politiek. Terecht gekomen. Mevrouw Mansveld heeft volgens jou, Paul, een, een slechte erfenis gekregen. staatssecretaris die hierover gaat. Ja, mevrouw Mansveld dacht, jippie, uh, ik mag naar Den Haag uh, aan de knoppen draaien. En toen kwam ze hier en toen uh, kreeg zij van mevrouw Schultz... die in het vorige kabinet verantwoordelijk was voor het spoor... kreeg zij dit uh, uh, op, haar, op, haar, op haar bordje. Ja, uh, gefeliciteerd. Ze zit nu met gebakken peren. Maar je krijgt toch wel de indruk als je uh, de problemen overziet bij de NS. Uh, nog steeds uh, voor 100%... Uh, in handen staat. van de staat. Uh, we hebben natuurlijk nu de Vira, we hebben het winterweer. Hè, want als het al een paar graden vriest of er liggen een paar blaadjes op het spoor... dan, dan kan er ook plotseling geen trein meer uh, vlekkeloos overrijden. Je ziet in ieder geval een, een, een hele trits aan problemen ontstaan... die toch wel de indruk geven dat we hier uh, uh, niet hebben te maken... met allerlei losstaande problemen, ja. maar het met symptomen van iets ergers. En, en dat moet nou eens worden aangepakt. En daar heb je ook de politiek voor nodig om de druk op te zetten. Maar Mansveld zit met de vingers tussen de deur... Want zij uh, staat op afstand, de aandeelhouder bemoeit zich ook niet... met de dagelijkse leiding nee. van een onderneming, uh, zoals uh, de bedoeling is. En zij kan uiteindelijk het machtsmiddel gebruiken... en een, uh, een, een directie wegsturen, zoals Nederland Bos in de tijd mm -hmm. heeft gedaan. Maar ja, als je daarna mee het probleem niet hebt verholpen... dan heb je een nieuw bestuur en e het oude probleem. Erik? Nou ja, Erik ja, uiteindelijk, en dat woord is hier van de week al gevallen... Het wordt een parlementaire enquête natuurlijk. Wel. Kijk, die, die, ja, ik denk dat bij de VVD voelen. Ja, daar niet zoveel begrijpers van Maar Uiteindelijk ja. komt het, dat blijft zo lang doorzuren. Kijk, dat heeft een investering alleen al die spoorlijnen in iets van 5,5 miljard of zo. En, en nadat het jaren uh, stil lag, uh, is uiteindelijk zijn die Italiaanse treinen gekomen. De NS heeft bij. Zoiets als een bromfietsenfabriek hebben ze hoge snelheidstreinen gekocht. Terwijl iedereen wist, je moet ze of een in een Duitsland kopen. Een ja, ja. ja. Maar Kees van der Vorenstaai, hoe komt mevrouw Mansveld in de problemen? Want die, die bedrijven, ProRail en, en NS en die, die hogesnelheidsclub... die zijn gewoon op afstand gezet van de overheid. De staat als alleen aandeelhouder. Daarom zie ik er nog niet direct een groot politiek probleem in. Het is allemaal heel lastig om hier zonder kleerschudden uit te komen... en om het goed aan te pakken... Maar je kan niet zeggen dat dit nou gelijk een, een heel groot politiek probleem is... Uh, wat hier zich voordoet. Welke probleem zit er aan te beetje, komen volgens u? Wat mij ook wel u. opvalt, is dat eigenlijk de problemen... die zijn al op een gegeven moment heel duidelijk... Ja. en dat er wel erg makkelijk geroepen wordt een parlementaire enquête. Dat je gelijk hmm. opschaalt zeg maar, naar de zwaarste vorm van um, parlementaire controle. Terwijl ik denk, is dan eigenlijk al een goed debat geweest? Is er nou eens gezegd van, goed gevraagd, Van wat is er nou misgegaan? Uh, dat lijkt me een normale gang van zaken, dat je eerst... Uh, met debat, met scherpe vragen stellen... Hm. boven water krijgt van... hebben we nu zicht op wat er gebeurd is? En eerlijk gezegd vraag ik me af... of het nou allemaal zo vreselijk ingewikkeld is. Of je niet gewoon ook moet zeggen... ja, we vinden die prijs zo ontzettend belangrijk... en daar draait zoveel om... dat je ook dan niet raar moet kijken... dat op een gegeven moment ook... dat geldt voor de, de, de hele openbaar vervoervoorzieningen... dat als er wat dingen gebeuren die niet elke dag gebeuren... rond het weer en zo... Uh, dat het dan misgaat. En met die vira dat kan je ook afvragen had je in die aanbesteding ook niet meer kunnen kijken naar... hebben we nou ook te maken met iemand die ook ervaring heeft... met dit soort ingewikkelde producten. Dus dan heb je het ook over. Welke, wat zijn nou de aanbestedingsvoorwaarden? Nou, het is, het is in de kern in twee zaken misgegaan. Als je het even heel, heel kort samenvat. Dat is dat de NS gewoon veel te veel geboden heeft... om die concessie in de tijd voor het uh, hoogsnelheidsvervoer binnen te halen. Uh, dat bleek zoveel geld dat het helemaal niet rendabel werd. En dat hebben ze proberen te compenseren... door uh, goedkope treinen, relatief uh, goedkoop dan... Uh, daarop te laten rijden die vervolgens ondeugdelijk blijken. Maar uh, ik ben wel met u eens wat betreft de parlementaire enquête. Kijk, dat klinkt allemaal heel stoer. Ja. En vroeg of laat uh, uh, zou ik misschien wel eens een keer uh, een mooi inzicht bieden... wat er allemaal al is misgegaan. Maar dan gaat u geen trein eerder, sneller of, uh, of op tijd van rijden. Dus het is, op dit moment is het geen enkele oplossing voor de problemen... waar de NS en daarmee Mansveld uh, zich voor gesteld zien. En daar moet eerst wat aan gebeuren. Want de treinreiziger die wil gewoon op zijn bestemming aankomen. En die heeft er geen ene moer aan als we hier uh, een paar jaar... Verder zijn met een parlementaire enquête, want dan rijden die treinen nog niet op tijd. Nou, Erik, het kijk, een, woord, een parlementaire Erik enquête is altijd achteraf. En, is en dat lost niks op. Precies. Maar kijk, op een gegeven moment is een probleem zo groot. Dan heeft de politiek maar één manier om het af te sluiten. En dat is een parlementaire enquête. We zullen en zien. Het zal niet op korte termijn, maar uiteindelijk. Want de SGP is er niet he. voor, horen binnen elk ja, geval. En de VVD en, en, en Partij van de Arbeid. En dat ook het, niet. Je moet dan aantonen dat het echt ook meerwaarde heeft. Hè? Dat je die, die bijzondere middelen van horen onder eten en zo dat je die nodig hebt. Het is niet een soort doel in zichzelf om te laten zien hoe ja. belangrijk dat je iets vindt. Kees van der Staaij hoorde u als laatste van de SGP. Heel hartelijk bedankt dat u hier was. Eerlijk Vrijzen van Elsevier. En Paul Jans van de Telegraaf bedankt. Dit was Villa VPRO vanuit Den Haag. Wij zijn er maandag weer. Zo meteen hoort u Tim Overdiek met het Radio 1-journaal. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. En die worden u gegeven door Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. De coalitie van de Israëlische premier Netanyahu heeft toch een krappe meerderheid in de Knesset. Volgens Israëlische media hebben de rechtse en religieuze partijen samen 61 zetels in het parlement. dat 120 zetels telt. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat het rechtse en het linkse blok bij de verkiezingen van maandag allebei 60 zetels hadden behaald. In Groningen en een deel van Friesland en Drenthe... gaan de gemalen zondag als het gaat dooien weer aan. Het waterschap Noorderzeilvest wil daarmee wateroverlast... door smeltende sneeuw voorkomen. Het waterschap gaat de komende dagen de stilgelegde gemalen... langzaam opstarten en ondooien om op tijd klaar te zijn voor het malen. En bij de organisatie van de vijf merentocht in de kop van Overijssel... zijn geen inschattingsfouten gemaakt, zegt de burgemeester van der tas van Steenwijkerland. Vanmorgen werd het een chaos bij de schaatstocht bij Giethoorn. De tocht werd gestaakt omdat het te gevaarlijk was. Volgens de burgemeester was rekening gehouden met veel mensen... maar kwamen er veel meer nog dan verwacht. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. AWB-verkeersinformatie. Er staat ruim 50 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk op donderdag. De meeste files staan in de regio Utrecht en bij Rotterdam. De files die opvallen op de A6 Lelystad richting Emmeloord... voor de Ketelbrug, 5 kilometer doorwegwerkzaamheden...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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Goedemiddag, verwarring over lagere pensioenen, vermijdbare sterfgevallen in het ziekenhuis, strengere eisen voor leraren in opleiding. Er moet een hoop beter, is deze middag het centrale nieuwsthema. Dat geldt ook voor het ijs. Het vriest nog steeds in het hele land, maar bij Giethoorn werd het de organisatie van de eerste toertocht deze winter te heet onder de voeten. Het feest werd kort na de start afgeblazen. De vraag nu, wat gaat er nog wel door voor dat zondag de dooi inzet? We schakelen met wintersportoord Davos voor het Wereldeconomisch Forum, horen van de baas van DSM, die er al vaker is geweest, en van een jonge ondernemer voor het eerst in dit circus der wereldleiders. Hun deskundigheid en verwondering dit Radio 1 -journaal. We zijn tot half zeven vanavond. Zo trots als een paal waren ze de organisatie van de eerste schaatstoertocht van het jaar. Maar het leek wel alsof heel het Nederland vanochtend naar Giethoorn was gekomen voor de vijf merentocht. De organisatie en het ijs konden het niet aan en dus werd om half elf besloten niemand meer het ijs op te laten. Verslaggever Josephine Trehy ging kijken bij een van die opstapplaatsen in Wanneperveen. Deze ijs is inderdaad niet optimaal hier. bij een van de opstapplaatsen in Van Dan zie je toch wel dikke scheuren in het ijs. En verderop een grote plas water. Maar toch komen er nog best wat schaatsers voorbij. ook veel mensen die klaar zijn met hun tocht. Het was prima. Het was wel een beetje moeilijk met veel scheuren in het ijs. En... Uh... Nou ja, en, en het ijs is weg. Water? Ja, ik had, uh, na, na, na 100 meter had ik mijn schoen al voor mijn tafel staan. Dus Meteen zijn wat uh, nat. Maar het was prachtig. Zijn eerste tocht, mooi weer, ja prima. Heb je er vrij van moeten nemen of, uh... Ja, ik ben vanmorgen op mijn computer een briefje gaan plakken van ik ben schaatsen, ik ben om drie uur weer terug. Ja goed, goed, prima. Beetje druk. Ja, zeker. Het wordt nu minder druk, maar het was vanochtend inderdaad heel erg druk. waardoor ja heel veel water op de baan. Mensen die vielen, grote spleten. Je kan het niet goed zien allemaal, maar gewoon opletten. En een stukje verderop kom ik inderdaad iemand tegen die net op zijn gezicht is gevallen. Ik ging onderuit, weer, na het eerste meer. En bij een afslag, toen kwam ik onderlangs een brug. En daar lag wat hout op. En toen gleed ik uit en toen kwam ik met, uh, met het gezicht op, uh, op het ijs. Pijnlijk. Ja, ja, met name op, op de rand van de brug eigenlijk. En de hand iets geblesseerd. Oh ja, ik zie het. Het is ook bloed op de hand. Maar verder, uh, verder was het op de meren was goed. Maar de toegang naar de meren was slecht. Druk ook? Dat was ontzettend druk. Had de organisatie dat nou anders moeten doen? Ja. Een dag wachten totdat tot de ijsvloer dikker was, denk ik. Ze wilden misschien te graag toch de eerste zijn. Ja, denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Komt er ook nog wat nieuwe mensen aanlopen? Zal ik het uh, inproberen? Wist u wel dat het afgelast was? Ja, jammer. Maar uh, we willen gewoon proberen een klein stukje te schaatsen. Ach, jammer. Dat is altijd, dat is altijd leuk om met een tocht mee te doen. Maar als ik eerlijk ben, ook wel te verwachten. Enige tocht, zondag door, dan krijg je, krijg je vanzelf dat het uh, erg druk wordt. In het dorp zelf, zo'n 10 minuten verderop, is het ijs eigenlijk zo slecht. Staat er staat zoveel water op het ijs dat er een aantal tractoren is geregeld voor de schaatsers. Ja, we worden hier een stukje vervoerd. Het ijs is hier te slecht. 50 man, denk ik. Allemaal op een aanhangwagen achter de tractor. Gezellig. Ja. maken er wat leuks van. Volg was. Mag ik een stukje mee? Schuif me bij mij op een stoel. Zo. We gaan uh, nu naar uh, zo'n 2 kilometer verderop en dan laden we het ijs weer op. Ik, uh, ik ben. Uh... Boer. Ik, uh, ik, ik zag gewoon normaal koeien te melken. Dat is mijn normale werk. En nu een grote aanhangwagen met schaatsers uh, met te schaatsen. vervoeren. Ja, dat, uh, dat, dit beleef je in een dorp. Uh, het gebeurde vanmorgen om negen uur. Uh, er wordt gebeld. Jongens, je zakken tot ijs. Wat kunnen we eraan doen? Hey, we pakken de trekker en een platte wagen. Zetten we die mensen op, gaan we rijden. En zo is het gebeurd. En nu weer lekker het ijs op. Ja. We gaan zo weer lekker het ijs op. Hoe lang moeten jullie nog? Ik heb geen idee. Ik volg de bordjes en dan kom ik vanzelf waar ik opgestapt ben. <laughs> En goed opletten daarbij, dus uh, we willen graag nog even in contact komen... met deze uitzending met de burgemeester van Steenwijkerland. Ze kan niet aan de telefoon komen. is al afwachting van allerlei overleg wat met KNSP wordt gevoerd. En uh, daar wachten we even op voordat we contact met haar gaan leggen. Uh, Geeft ons even de gelegenheid op een ander nieuws... wat net is binnengekomen te melden. In België hebben de laatste vijf verdachten... van de mishandelingszaak in Eindhoven zich gemeld. Dat meldt het Belgische persbureau Belga. Dinsdag hadden zich al twee verdachten bij de politie in Eindhoven gemeld... op aandringen van hun ouders. En gisteren meldde zich een derde verdachte. De verdachte behoorde tot een groep van acht jongens... die op 4 januari op straat in Eindhoven een 22-jarige man sloegen en schopten. De beelden van de mishandeling werden razendsnel verspreid via internet... en op sociale media duizenden keren bekeken. Dus het nieuws dat nu ook de laatste vijf verdachten van de mishandelingszaak... zich hebben gemeld in Eindhoven. We hebben een afspraak met de burgemeester van Turnhout waar veel van deze mensen wonen, na vijf uur. Gaan we verder met het aantal vermijdbare doden in ziekenhuizen. Dat is nog steeds veel te hoog. En daarom gaat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid daar meer prioriteit aan geven. Dat zei voorzitter Tibbe Jouwstra vanmiddag in onze uitzending. Als je het over vermijdbare doden hebt, dan staat de gezondheidszorg uh, uh, verder weg bovenaan. Uh, we hebben cijfers die zijn wel wat gedateerd. Ze zijn uit 2008, maar er is weinig reden om aan te nemen dat het beeld nu heel anders is. Dat je toch over een 1800 uh, vermijdbare doden... Uh, doden kunt spreken en over uh, in dezelfde cijfers... een, een 30.000 zorggerelateerde schadegevallen. Tjibbi Jouwstra van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Volgens mij hebben ziekenhuizen te weinig oog voor de veiligheid. Rinke van den Brink, onze redacteur Zorg. Um, fouten worden vaak niet gemeld, waardoor artsen en verpleegkundigen... niet van elkaars fouten leren. is wat Joustra vertelde. Klopt dat? Uh, dat klopt. Al is er sinds uh, de ziekenhuizen voor de eerst met zo'n... Rapport geconfronteerd zijn, wel het een en ander in werking gezet om dat te verbeteren. In veel ziekenhuizen bestaan uh, meldingssystemen waarin verpleegkundigen, dokters uh, fouten of bijna fouten, want dat is ook heel belangrijk bij een incidenten kunnen melden. Dat gebeurt in een groot aantal ziekenhuizen. Maar er zijn er nog ook altijd waar uh, mensen dat niet goed durven. Bijvoorbeeld omdat ze, als ze zoiets melden... Uh, bang zijn dat dat consequenties heeft. Dat ze daar um, ja, straf voor krijgen, zeg maar, eigenlijk. En de bedoeling van dat uh, systeem, dat heet ook veilig melden, is... dat je daar kunt melden om samen te leren wat de fout is gegaan... en te zorgen dat de volgende operatie of de volgende keer... niet weer dezelfde fout wordt gemaakt. Maar dan moeten natuurlijk niet... Uh, angst voor repressailles uh, de boventoon voeren. Waar komt die angst vandaan? Nou ja, dat, misschien in het verleden dat daar mensen op zijn afgerekend. De, de, de cultuur is in ieder geval heel lang niet geweest in ziekenhuizen dat als je iets fout doet, dat je daar ook van kan leren... om de volgende keer goed te doen. Dus mensen schamen zich daarvoor. Um, uh, artsen vinden het niet prettig om tegenover een collega... toe te geven dat ze een operatie verknald hebben. Terwijl dat natuurlijk af en toe gewoon wel gebeurt. En hetzelfde geldt voor verpleegkundigen. Dus ja, dat, men, men houdt dat liever maar voor zichzelf. Hey, waar gaat het vaak mis? Het gaat heel vaak mis met medicijnen op allerlei manieren. Dat mensen verschillende verkeerde medicijnen krijgen. Dat mensen verkeerde doseringen medicijnen krijgen. Um, en dat heeft vaak grote gevolgen. Een aanzienlijk deel, ik meen de helft van de vermijdbare doden... is. Uh, verbonden met medicijngebruik. Ik kan daar een goed voorbeeld van geven. Uit een ziekenhuis in het land. Tijdens een operatie, paniek, patiënt heeft een medicijn nodig. Zeer ervaren verpleegkundige ren naar de medicijnkast. pakt de pillen, geeft er een en de patiënt overlijdt bijna acuut. Uh, in dat ziekenhuis is, is die verpleegkundige niet ontslagen... maar is haar gevraagd hoe kan het dat jij met jouw ervaring die fout hebt gemaakt? Wat is er hier verkeerd georganiseerd? Wat bleek? Twee blauwe doosjes die vlak naast elkaar lagen. en ze pakten de verkeerde in de haast. Vervolgens heeft het ziekenhuis alle medicijnkasten gecontroleerd. en alle medicijnen die gevaarlijk zijn om ten onrechte te geven. Euh, als de doosjes leken op een ander, vervangen door een ander merk. De cijfers uh, spreken boekdelen hoe ernstig de situatie is dat de onderzoeksraad gaat onderzoeken. Volgens de laatste cijfers sterven ongeveer 1700 mensen jaarlijks door medische fouten in ziekenhuizen. Maar dat is een cijfer dat dateert van 2007. Ziekenhuizen beloofden toen beterschap en een halvering was de ambitie. Een halvering van het aantal verwijtbare doden. In maart komen die nieuwe cijfers, hè? Denk ja. je dat er al veel verbeterd is? Nee, dat denk ik niet. Ik vermoed dat Joustra die cijfers al kent... Uh, want anders had hij niet zo hard ingezet op een uh, cijfer wat al jaren en jaren oud is. De onderzoeksraad kent ook al vele jaren een afdeling zorg. Dus dit hadden ze al veel langer tot speerpunt kunnen bombarderen en misschien ook wel moeten doen, maar ik vermoed dat hij voorkennis heeft van die cijfers. En wat wij daarvan weten is dat we hebben in uh, november gepubliceerd dat het aantal wondinfecties het terugdringen daarvan is erg belangrijk om de sterftecijfers, de vermijdbare sterfte terug te dringen. Want daar gaan veel mensen onnodig door dood. Dat lukt niet. Er zijn maar twee ziekenhuizen in Nederland die dat echt onder de knie hebben gekregen in die afgelopen periode. Het onderzoek is gaande. In maart kennen we die cijfers. Rinke van de Brinken, dank wel. Moeten we in Nederland ook langzamer gaan rijden tegen de smog? Net als in België. Daar mag namelijk op de snelweg nog maar 90 km per uur worden gereden. Het Nederlandse longfonds wil dat hier ook. Maar het RIVM ziet er geen heil in. Verslaggever John Saarbach ging naar de Belgische grens bij Reti. Ik ben maar eens een stukje België ingereden. En daar vielen me twee dingen meteen op. Allereerst bij de Belgische grens geen waarschuwingen... dat er snelheidsbeperkende maatregelen gelden... Je moet het nieuws goed volgen. En het andere wat me opviel is dat de mensen zich redelijk goed aan de snelheid hielden. Redelijk goed, zeg ik. Er werd wel net iets harder gereden dan is toegestaan. Ik denk 100, 110. Ik heb rustig gereden. Maar het is volgens mij uh, wegens smok. U wist het ook? Ja, ik wist het. Ik had het vanmorgen gezien op uh, ANWB.nl. Uh, of weet het? Verkeersinformatie. Want u bent vanmorgen België ingereden? Ja. Het viel mij namelijk op dat er helemaal geen waarschuwingen stonden. Uh, bij de ring van Antwerpen. Ja, maar hier, nee. net over de grens niet? Nee, heb ik niet gezien, nee. Terwijl als je daar gepakt wordt door de politie... Prijs? Iets gemerkt van de smok? Nee, ik rook zelf niet. Goedendag. Nee. Welkom in Nederland. Dank je wel. Dag. Welkom in het land waar je gewoon weer 120 mag rijden. Ja, geweldig, hè. Heeft u zich aangehouden? Uh, ik heb me wel een beetje aan de, aan de reglementen gehouden. Ja, ja, toch wel. Toch wel een beetje. Een beetje respect. Het is nog wel een benzinemotor. Maar ik denk toch wel... Uh, ja. Ik zeg niet dat het goed is... Maar wat is er niet goed aan? Hè? Ja, ik, ik weet niet, uh, ja, hier mag je dan plotseling 120 en 200 meter terug mag je maar 90. Het is, uh, het is eigenlijk te gek voor woorden. Maar ja, als... Terwijl hier toch net zoveel smog zou moeten hangen ja, als in we, België. Maar we zien het niet, hè? dat is het probleem. Ik denk, uh, we zien de, de smog niet. Ze, ze zeggen in België dat, uh, dat het wel smog is. Maar, uh... Nu hebben wij ook een instituut voor de volksgezondheid, het RIVM in Nederland. Dat heeft vanmorgen bepaald van het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat die Belgen doen. Ja. Minder hard rijden is niet minder uitstoot. Ja, ik weet niet. Ik ben geen uh, scheikundige of niet. Ik ben niet bevoegd om, om die dingen, maar uh, ik, ik, weet niet. ik heb me er in ieder geval toch wel een beetje aangehouden. ik heb tussen de 90 en de 100 km per uur ik kom vlak over de grens. Ik moet naar richting Valkenswaard toe. Maar wie denkt u dat u gelijk heeft? Belgische Volksgezondheidsinstituut of het Nederlands? Ja, ik weet niet wie de slimste is. Ik weet het niet. Ik, wij, wij in Holland weten dat vaak wel. Jullie zeggen dat jullie vaak uh, slimmer zijn. Maar ja, ik weet het niet. U bent nu weer blij dat u weer even in Holland ik bent. Ik maak gewoon om mijn gangen weer lekker gaan hier in Nederland. Ja, ja. Geniet ervan. Dank u wel. Bedankt. Straks gaan we praten met Kurt Lindeijer. Die is in Mali en we horen daar berichten over oorlogsmisdaden van het Malinese leger. Met ANWB vanmiddag Edwin Gertsen. Er staat ruim 60 kilometer file. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Twee files vallen op. Op de A6 Lelystad en Meloord staat voor de Ketelbrug 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. 8 kilometer na een aanrijding. Maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. En met Willemijn Hoeberg. Goedemiddag. Goedemiddag. We hadden een reportage over die mislukte toetocht in de, in de buurt van Giethoorn. Ja, de zorgen over het ijs onder schaatsers met name. Terwijl het eigenlijk raar is, want uh, als je naar de temperatuur kijkt... volgens mij is het gewoon beneden 0. Ja, het, uh, dat klopt. Het uh, vriest. Het uh, heeft vandaag heel even licht gedooid, uh, maar dat eigenlijk strak langs de westkust. Want immers was er geen sprake van. En dat is morgen vergelijkbaar en zaterdag uh, ook nog. Dus in die zin kan er de komende twee dagen nog goed geschaatst worden. Maar ik las voor zondag bijvoorbeeld dat dan in delen van Groningen, Friesland en Drenthe de gemalen ook weer aangezet worden. Dus dat dan. Vooruitlopend weer... op de door die dan toch ook op deze manier wordt bevestigd. Ja, precies, precies. Heb je details over de omvang van die door? Wat kunnen we verwachten? Nou, ik denk dat voor iedereen die zondag plannen heeft, het goed is om de weerberichten dan in de gaten te houden. Want we zitten nu natuurlijk in temperaturen ruim onder nul. Uh, vanaf zondag gaat de temperatuur omhoog. Dat gaat gepaard met neerslag. In eerste instantie sneeuw, later ook regen. Maar de grond is hartstikke bevroren. Dus die regen die er dan valt, kan best wel ijzer opleveren. Dus het kan echt wel wat uh, tricky worden. En dat kan ook de, dagen, de eerste dagen van volgende week... ook nog wel uh, gevaarlijke gladheidssituaties opleveren. Let op de vorst van de komende dagen. Zoek in ieder geval stille plekjes uit om te schaatsen. Precies. En niet met z'n allen op een dezelfde plek. Willemijn Hobert, dank je wel.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 No. Be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be. Lover of the light, Mumford and Sons. De oorlog in Mali verloopt voorspoedig voor de Franse en Malinese militairen. Althans, kijkend naar de militaire bewegingen daar, de opmars van de extremistische moslims uit het noorden is tot staan gebracht. Maar er komen intussen ook berichten dat de soldaten van het Malinese regeringsleger zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Al een tijdje in Mali onze correspondent in Afrika Koert Lindeer. Koert, wat zouden die Malinese militairen hebben gedaan? Ik reis nu al. ...ruim een week in Mali... ...en heb verschillende zogenaamde frontlinies bezocht... ...en steeds krijg ik daar te horen... ...je mag niet verder, want dit gebied is te gevaarlijk... ...omdat zich hier terroristen eh, bevinden. Ik moet je zeggen, ik begin daar steeds meer aan te twijfelen of de Malinezen toch iets te verbergen hebben. Gisteren probeerden we opnieuw bij Mopti uh, te komen en daar mogen we niet in. Nou, juist in Mopti en Savaré uh, aan de frontlinie... vandaar komen berichten over wraakacties... zowel van de bevolking tegen mensen die uit het noorden komen... die ze verdenken van sympathie voor uh, de radicalen in het noorden... als dat er berichten zijn over het militaire apparaat, het Malinese leger, dat zich uh, misdraagt. Die berichten komen uit Saaberee, die komen uit andere delen van het land. Ik moet zeggen, ze zijn niet echt nieuw. Sinds uh, de oorlog uh, hier ongeveer een jaar geleden begon met de bezetting van het noorden... is het Malinese leger op alle fronten verslagen. Het is getraumatiseerd geraakt. Uh, de beste regimenten van het leger uh, worden niet meer vertrouwd. Kortom, het is een... Eigenlijk een rotzooitje, het, uh, het Malinese leger. En deze soldaten die steeds weer verslagen zijn, die misdragen zich nu tegen de bevolking. In Mopti zijn berichten over executies in de kazerne. Maar er zijn ook berichten van verhaakacties van bevolkingsgroepen tegen andere bevolkingsgroepen uit het noorden. Maar de rol van het Malinese leger in deze, als die helpen bij wraakacties, zoals je vermoedt. Um, gebeurt het dan spontaan of zijn dat ge gecoördineerde acties? Het lijkt erop dat het uh, uh, spontaan is. Vaak zijn de soldaten dronken. Wanneer er niet uh, gemoord wordt, dan worden meisjes uh, in de kraag gegrepen... en mogelijk seksueel uh, mis misbruikt. Het gaat echt om getraumatiseerde soldaten... die nederlaag na nederlaag hebben geleden in de afgelopen paar maanden... ...en die hun waardigheid kwijt zijn en hun frustratie uh, uiten op, uh, op de bevolking. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat deze oorlog, die toch deels een burgeroorlog is... ...geweldig veel gif in de samenleving teweeg heeft uh, uh, gebracht. Uh, eerder vorig jaar werd er vraag genomen op de toerex die uit het uh, noorden komen... Uh, Noordelingen worden niet meer vertrouwd. Je kan je buurman niet meer vertrouwen. Uh, de effecten van deze oorlog... Uh, als die binnenkort voorbij is, die zullen groot zijn. Want het wantrouwen tussen de bevolking en het wantrouwen tegen het hopeloze leger neemt alleen maar met de dag toe. De militaire overwinningen die nu dus worden geboekt komen mede tot stand, of eigenlijk misschien wel vooral tot stand, dankzij het Franse leger uh, wat is ingevlogen en, en meehelpt of de toon zet. Brengen deze berichten het, het, de Fransen enigszins in verlegenheid? Ik uh, denk dat iedereen altijd geweten heeft dat dit Malinese leger een hopeloos leger is. Dat de Fransen weinig keuze hebben. Je kan hier niet zomaar binnenkomen uh, vallen zonder dat je het Malinese leger betrekt bij de strijd. Ik heb steeds beelden gezien van grote Franse kolonnes en dan één of twee... Uh, auto's uh, voor deze kolonne van het Malinese leger. Het Malinese leger moet worden betrokken bij deze strijd. Anders wordt de, de nationale trots van dit land uh, aangetast. Terwijl in de praktijk op het strijdtoneel eigenlijk het Malinese leger niets voorstelt. Ze komen steeds in het kielzorg van de Fransen, komen ze dorpjes binnen, dan mogen ze posities innemen. Maar het zijn de Fransen die de strijd voeren, niet de Malinezen. Is het voor, uh, voor journalisten als jou uh, moeilijk om dit soort dingen te controleren? Je begon je verhaal met de vaststelling dat je op sommige plekken niet mag komen. Um, is het lastig om dit soort excessen te controleren? Nou, er zijn nog steeds telefoonverbindingen. We kunnen met Timboek toe, we kunnen met Gaul, we kunnen met Kidal bellen. Dat zijn de plaatsen die uh, onder controle zijn. Van uh, de extremisten. Dus wanneer het Malinese leger door weggesperringen op te werpen voor journalisten denkt dat deze moordpartijen niet naar buiten komen. Dan zijn ze uiterst uh, naïef. Ik uh, kom juist van de Hoge Raad, de Hoge Islamitische Raad vandaan. Uh, daar zei uh, het hoofd van deze raad, meneer Diko, die zei we hebben berichten uit alle delen van het land over moordpartijen. ...door het Malinese leven of tegen noordelingen. Dus dit soort uh, misdaden tegen de mensheid... ...die kunnen in de moderne tijd zoals deze... ...met internet, met telefoonverbindingen... ...die kunnen niet worden verborgen. Vanuit Mali, Kurt Lendijer, dank je wel. Uh, na vijf uur gaan we ons even verdiepen in de pensioenen. Ruim drie miljoen gepensioneerden telt dit land. En nogal wat mensen maken zich zorgen over hun uitkering. Vandaag of morgen valt het pensioenoverzicht in de bus. Uh, de ook zeg maar. En voor sommigen is dat behoorlijk schrikken. Sommigen gaan er tientjes, netto tientjes per maand op achteruit. Voor sommigen is dat goed te merken. Dat leidt tot toch nogal wat telefoontjes bij de pensioenfondsen. Verslag heeft Jeroen Schutheiser heel op pad gestuurd. Die gaat naar Zeist en praat.